Annick met het NOS-journaal. In Londen wordt door duizenden mensen gedemonstreerd tegen de Brexit. Actievoerders zwaaien met EU-vlaggen en er zijn karikatuurpoppen van premier Johnson. In het lagere huis wordt op dit moment gedebatteerd over de Brexit-deal... die Johnson afgelopen week sloot met de Europese Unie. Het is de bedoeling dat er vanmiddag over wordt gestemd... maar of het zover komt is niet zeker. Eerst wordt er gestemd over een amendement om weer uitstel aan te vragen bij de EU... Als dat amendement de meerderheid krijgt, moet premier Johnson de EU om uitstel vragen. De geplande stemming over het Brexit-akkoord gaat dan waarschijnlijk vandaag niet door. Coalitiepartijen willen dat er een verplicht integriteitsonderzoek komt voor kandidaat-wethouders. Ook moeten lokale partijen hun inkomsten verplicht openbaar gaan maken. Aanleiding voor de voorstellen is de corruptieaffaire in de gemeente Den Haag.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 In de zes onderzochte gemeenten loopt nu een proef om jonge mensen van de drank af te helpen. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft het reisadvies voor Chili aangepast. Reizigers wordt aangeraden om familie en vrienden te laten weten hoe het met hen gaat... en eventueel contact te houden met de reisorganisatie. Er zijn al dagen protesten in de hoofdstad Santiago. Gisteren werd de metro stilgelegd vanwege vernielingen door betogers. Die zijn boos over de verhoging van de prijs van een metrokaartje.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 know, while I'm still standing, you just fade away, don't you know?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 En strandpavillon talas want die organiseren dan ook voor de tiende keer. Dus het is een tweede lustrum. Ja, wat leuk. hè. Voor het Open Nederlands kampioenschap genalepellen. Misschien iets voor jou om daar naartoe te gaan om wat interviews af te nemen. Ja, zo makkelijk. Je kunt echt eventjes hoe dingen lopen. Maar ik wil je wel nog even wat vertellen. Wat er vandaag in Goedemorgen Zandvoort werd verteld. Is dat ze een wereldkampioen genalenpellen willen gaan organiseren. Een wereldkampioenschap. Of Europees kampioen in ieder geval. In ieder geval iets in die trant. Dus ze gaan organiseren volgend jaar. Dus dat is wel leuk. Uh, weet je ook toevallig waar? Ja, ook weer bij Talassa. Ook bij Talassa. Dus ja, uh... Het komt natuurlijk uit de koker van Talassa. Nou ja, dan uh, alles wat uh, ademt met vis... dat kan je 9 van de 10 keer wel bij Talassa onderbrengen, denk ik wel eens. Dus uh, Zeker. Dat, dat,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 De motor van de man werd door familieleden opgehaald... en vermoedelijk is de man door het natte wegdek onderuit gegaan. Uh, dan is er ook nog iets over Sisi. Ja, weet je dat? Ja, er komt een, een mooie expositie.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 tiental meters achteruit geplaatst... in de uitloop van het plantsoen op het Van Venemaplein... naast de oprit. De buste stond niet op de goede plek... en het was omringd door dranghekken... en was een steunpilaar voor fietsen geworden. En dat is nu nee, niet is meer niet het leuk. geval. Ik ben eigenlijk wel benieuwd... want uh, George Brouwer heeft natuurlijk... Uh, toen zo actie lopen voerde voor het mannetje... Ja. of hij hier wel mee eens zou zijn met deze plaats. Uh, ik, ik, ik heb iets uh, al gezien... dat hij van, uh, vanmiddag ook wel weer zit, zit te luisteren. Dus, uh, oh, nou, ja, uh, misschien dat, dat hij er reacties. weer naast gaat staan... en dat hij dan weer... een een soort uh, filmpje gaat maken. In ja, zegt van uh, dat, uh, dat zal toe. Uh, dat, uh, dat moet uh, <laughs> Ja, de, ja dat, dat heeft hij bij, bij, bij dat mannetje, wat uh, die oude genalenvisser. Ja. Uh, dat heeft hij ook uh, zo gedaan. Is hij wel tot twee keer toe in de Nederlandse media geweest. Maar ja. goed, zoals je zit te luisteren, misschien uh, dat je daar ook iets uh, mee kunt. En dan uh, zien we dat we vanzelf alweer op uh, de sociale media terechtkomen. Uh, nou,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 Vengo de la tierra del fuego ten cuidado cuando llamas mi nombre ah feel the breeze blowing gently through blowing through my doorway, warm while restless just do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 Je beetje gehaald en natuurlijk ook uh, eventjes uh, doen. Many Moore. more. Ja. Weet je het nog? Ergens in uh, maart de uh, presentatie van deze single? Ja, dat was een leuke presentatie. Ja. En uh, fijn dat deze versieke nog steeds gedraaid wordt. Nieuwe voor hier bij ZFM Zandvoort. Juist. Zie je Zandvoort? Weer Ja. Want uh, als we even weer uh, naar buiten kijken... dan uh, zien we dat het uh, weer een beetje... Nou, uh, Roy. Ui, je? Ja. Oh. En?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 bij, eigenlijk bijna verjaardagsweer. Ik was gisteren. Dus, ja, maar... nog gefeliciteerd, ja. Oh, ja, Dat maakt niet uit. Maar goed, eh, eh, om dat zo direct nog te vieren... heb ik nog wel iets, eh, denk ik, nog wel wat, eh, wat klaarstaan. Dus dat, eh, misschien staat hij wel in dat lijstje, je weet het niet. Nee. Eh, goed. De, de, ik, dacht, -de, ik dacht taart. Hè? <laughs> ik dacht taart. Ja, dat, dat, dat heeft ze helaas op. <laughs> dat was het weer. Zie je het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 Aan met uh, This is my night. Uh, natuurlijk uh, gaat er van alles en nog wat... Uh, mm, ja, plaatsvinden de komende tijd. Uh, daar weet jij ook iets uh, van, heb ik, uh, heb ik begrepen. Ja, 14, 14 november zal de ondernemersgala 2019 plaatsvinden. Uh, mm -hmm. En uh, ja, dan...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 daar kunnen mensen alleen uh, nu nog stemmen op jouw favoriete ondernemer. Ja. En dan sluiten de, de lijnen morgen. Ja. Dus morgen om 12 uur kan je niet meer stemmen. Ja. En dan betekent het dus dat ze de stemmen gaan tellen en gaan kijken wie uh, in de categorie horeca, retail of overige genomineerd gaan worden. Ja, uh, van wat ik weet was uh, dat de horeca, uh, bedrijf van vorig jaar, ondernemer van het jaar, was het Wapen van Zandvoort. Klopt, ja. En bij de retail was het. Uh, pop, pop, pop, dan ben ik het even kwijt, maar uh, sowieso was ze uh, de, de all, uh, all over. Eigenlijk was 88 Zandvoort. Auto ja. Ja, ja, dus, ja, dat ja, is ja, nu ook weer uh, het geval. Uh, dat er een uh, overall-winnaar uh, is. Uh, ja, ja, zeker. Je hebt je categorie-winnaars. En hmm. dan uh, uiteindelijk is er een overall-winnaar. En die gaat met dat mooie vissersbeeldje weg. Hè?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 Mooie positieve dingen gekregen. En die is nu een zaak gewoon in het dor dorp. Ja. Waar zit het er eigenlijk? Uh... Uh, waar de, waar, uh, tegen, uh, naast de Amsterdam Beach Hotel zitten deze gewoon En uh, wat leuk is, uh, we hebben gewoon ook een New York Pizza erbij in Zandvoort. Ja. Ja. Da da da dat, zo, dat maakt die ondernemer van de jaarverkiezing ook zo leuk, want het stimuleert ondernemers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 See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 ...om uh, in de etenpiraten tijdperk uh, weer uh, terug te gaan in Zandvoort Rijken was... ...namelijk de 52nd Street en Tell Me How It Feels...